7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Tweede verdachte bomaanslag Boston gepakt. Hervatting overleg zorgakkoord... en Nederlandse jihadstrijders in Syrië leven in luxe, zeggen hun ouders. De tweede verdachte van de aanslag op de marathon in Boston is opgepakt. Dat gebeurde in een voorstad van Boston, Watertown. De politie was de hele dag bezig met een klopjacht op de 19-jarige Dzoghar Tsarnaev... De politie omsingelde even na middernacht, Nederlandse tijd, de verdachte... die zich in een boot in een achtertuin in Watertown had verschanst. Een buurtbewoner had de politie gebeld nadat hij een bloedspoor had gezien. Bij de confrontatie met de verdachte is geschoten. Na ongeveer twee uur werd hij door agenten uit de boot gehaald. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dzoghat Janaya vluchtte gisteren te voet na een wilde achtervolging door de politie. Daarbij werd zijn broer, de andere verdachte van de aanslag in Boston, neergeschoten... Hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De oudste verdachte van de aanslag in Boston is in 2011 door de FBI gehoord over eventuele banden met extremistische groeperingen. Het gebeurde op verzoek van een buitenlandse regering, maar de FBI zegt niet welke. Er zou niets verdachts naar voren zijn gekomen in het gesprek. De verdachte overleed gisteren aan zijn verwondingen. De moeder van de twee verdachten zei in een interview met CNN dat haar oudste zoon jarenlang door de FBI in de gaten is gehouden. De onderhandelingen over het zorgakkoord gaan vandaag verder. Gisteren werden de gesprekken zonder resultaat afgebroken. Het overleg draait vooral om de thuiszorg... waar op basis van het regeerakkoord 100.000 banen verdwijnen. Minister Schippers wilde dat beperken tot 70.000 arbeidsplaatsen... maar dat ging Abfacabo FNV niet ver genoeg. De bond stelt voor om een deel van de loonstijging in te zetten... om de thuiszorg overeind te houden en ontslagen te vermijden. De federatieraad van de FNV stemt vanmiddag over het sociaal akkoord. De advocaboer heeft er als enige FNV-bond nog niet mee ingestemd. De bond wil eerst dat er een zorgakkoord komt. De Chinese provincie Sichuan is getroffen door een zware aardbeving dat gebeurde even na 8 uur 's ochtends plaatselijke tijd. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. De trillingen werden gevoeld tot in de hoofdstad van Sichuan, Chengdu. Volgens Chinese staatsmedia zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen en zijn er zeker 100 gewonden. In 2008 kwamen bijna 90.000 mensen om het leven... toen Sichuan werd getroffen door een beving met een kracht van 8 op de schaal van Richter. <totstukkig> Nederlandse jihadstrijders in Syrië verblijven tijdens hun korte opleiding in het land in pure luxe. Dat zeggen hun ouders in de Volkskrant. Zo kreeg een familie in Den Haag een foto uit Aleppo... waar hun zoon met medestrijders aan de rand van een zwembad zit. De villa zou ter beschikking zijn gesteld door een rijke Saoudier... De ouders spreken van een soort Holland House, waar tientallen Nederlandse jihadstrijders verblijven. Ze vertelden de Volkskrant verder dat er steeds meer vrouwen naar Syrië gaan om mee te strijden. Italiaanse parlementariërs proberen vandaag voor de vijfde keer een president te kiezen. In de afgelopen vier stemrondes kreeg geen van de kandidaten de meerderheid. De centrumlinkse kandidaat, oud-premier Prodi, kwam gisteren in de vierde ronde ruim 100 stemmen tekort om president te worden. De linkse partijleider, Bersani, heeft aangekondigd dat hij aftreedt... zodra Italië een nieuwe president heeft. Italiaanse media zeggen dat Bersani dat besluit heeft genomen... uit woede over partijgenoten die weigeren te stemmen... op de presidentskandidaat die hij heeft voorgedragen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen waarschijnlijk weer gaan vliegen... met de Boeing Dreamliner. De Amerikaanse toezichthouder voor de luchtvaartveiligheid, FAA... heeft de aanpassingen aan de accu van het nieuwe toestel goedgekeurd. De 50 vliegtuigen van het type Boeing 787 Dreamliner die al geleverd waren, stonden sinds januari aan de grond vanwege oververhitting van de accu's. De verwachting is dat de luchtvaartautoriteiten buiten de VS binnen afzienbare tijd ook hun goedkeuring zullen geven. Daar verder heeft de fabrikant tot nu toe zo'n 600 miljoen dollar gekost. Het weer is nog koud, plaatselijk nevel en vorst aan de grond, later vandaag volop zon en droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Op de wadden is het wat frisser. Morgen meer bewolking, maar verder weinig verandering. Na het weekend wat lichte regen. Ze waren enorm onder de indruk van de nieuwe collectie. Ja. Het is alleen jammer dat we altijd zoveel marge kwijt zijn aan de tussenhandel. Mm -hmm. En wat dacht je van eigen winkels? Probeer dat maar eens van de grond te krijgen in deze tijd.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 Mensen die hun ziektekostenpremie niet kunnen betalen... worden dubbel gestraft met een torenhoge boete. En wat is het beste vakantiepakket voor je mobiele telefoon? Vanavond in kassa, 10 over 7 bij de Varen op Nederland 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 20 april. Ze hebben hem. We have a suspect in custody. we bellen met inwoners, spreken onze correspondent... en analyseren de klopjacht met een deskundige. Verder komt 30 april in zicht. Gisteren, al een lied. Vandaag een beurs en een gesprek over een demonstratievrijheid op die dag. En de thuiszorg weet nog niet waar ze aan toe is... want de onderhandelingen over dat akkoord zitten in passen. Ajax houdt de competitie spannend, want tegen Heerenveen werden punten verspeeld. De vraag is, is nu alles weer mogelijk? Bij ons wel, we zijn er namelijk tot half negen. Vannacht, rond kwart voor drie Nederlandse tijd... werd de tweede verdachte van de bomaanslagen uh, op de marathon van Boston opgepakt. Hij werd aangehouden in een woonwijk in de voorstad Watertown. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, hoe hebben ze hem nou uiteindelijk te pakken gekregen? Hij bevond zich uiteindelijk buiten dat afgezette gebied... waar dus die uh, politie zo actief was. En hij is dus uiteindelijk niet gevonden door de politie, deze eh, Joghard Zanaev... maar uh, door gewoon een burger, een man die in zijn achtertuin zijn uh, boot had liggen... op een trailer ingepakt in van dat krimplastic. Nou, op een gegeven moment zag hij dat dat krimplastic was opengesneden... en dat daar allerlei bloedsporen op, zee, uh, op zaten. Ja, eigenlijk heel donder is hij gewoon gaan kijken. heeft dat dekzeil opgelicht en zag toen... Daar dus uh, Johar zag die liggen, helemaal uh, onder het bloed. Nou ja, vanaf dat moment ging het natuurlijk allemaal heel erg snel. Ja. Uh, is er sprake van opluchting in Boston? Ja, de hele dag was natuurlijk Boston natuurlijk een, een soort kerkhof, een begraafplaats eigenlijk. Hè? Een, een stad van 4 miljoen mensen die gewoon een hele dag moest binnenblijven. Maar ja, op een gegeven moment hoorde je het gejuich opstijgen van die, van die politiemensen... ...daar aan die Franklinstraat, waar dus de ontknoping zich afspeelde. En toen eigenlijk vrijwel meteen ongeveer brak de feestvreugde, brak de feestvreugde los. Alle politievoertuigen die uit het gebied kwamen, die werden allemaal uitvoerig toegejuicht. kwam een panzerwagen uit het gebied gereden en daar uit de luidspreker, it was a pleasure. Ja, niet heel erg smaakvol natuurlijk, maar wel erg grappig. Ja, maar goed, aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, de politie heeft hem uiteindelijk niet gevonden. Die hebben in het verkeerde gebied gezocht. Nou, het verkeerde gebied gezocht is wat, dat, wat overdreven. Hij was daar gewoon toch net buiten beland. Uh, hij komt natuurlijk überhaupt eigenlijk uit heel Boston. Heel Boston was natuurlijk ongeveer afgegrendeld. Daar kon hij natuurlijk niet uitkomen. Nou, hij was... Dan kun je rustig wel zeggen, hij was absoluut kansloos. Maar hij zat net binnen het, het meest scherpe, afgebakende gebied. Ja, het onderzoek gaat uh, beginnen. Dan komen er natuurlijk ook allerlei zeer belangwekkende vragen uh, op tafel. Van, uh, wat waren dit voor jongens? Wist de politie, wist de FBI iets van ze? Ja, de belangrijkste vraag is natuurlijk, eigenlijk de interessantste vraag is ook die Obama ook stelde. Uh, hebben deze jongens op zichzelf geopereerd of waren ze lid van een grotere organisatie? Nou, die oudste broer die dus al donderdag omkwam bij een confrontatie met de politieën, Tamar Lan, die uh, is in 2011 is die een half jaar in Rusland geweest. En de Russen, de FSB, hebben dus waarschijnlijk de CIA toen al geïnformeerd dat die ...mogelijk getraind was of gerecruiteerd was. Nou, de Amerikanen hebben naar aanleiding van die tip... ...hebben ze met hem gesproken... ...maar toen niks, ja, niks verdachts gehoord. Niks met die informatie in ieder geval gedaan. En ook een belangrijke Al-Qaeda-expert hier zei... ja, ...de kans dat amateurs gewoon twee bommen... ...zo perfect simultaan kunnen laten afgaan... ...die kans is vrijwel uitgesloten... ...dat ze dat gewoon eventjes van het internet hebben gehaald. Daarvoor moeten ze echt getraind zijn geweest. Dus die vraag, die internationale link... Dat is echt wel de hamvraag van dit onderzoek. Ja, want de moeder heeft ook gereageerd uh, van die jongens. En die heeft gezegd dat de FBI wel eens is langs geweest. Ja, en toch die ouders die reageren allemaal vol ongeloof ook. Hè. Als je die vader uit Dagestan ziet reageren. Die had nog met de jongens gepraat, zelfs nog na de aanslag. Uh, niemand kan het eigenlijk geloven dat die jongens dat gedaan hebben. We hebben er ook... Nooit over gesproken met iemand. Dus die mannen, die twee jongens, die moeten echt wel heel twee verschillende gezichten hebben. Waarschijnlijk toch wel moeten ze schizofrene trekken hebben gehad. Ja. En ondertussen, je zei het net al, um, dat de president ook heeft uh, gereageerd. Wat heeft Obama allemaal gezegd? Ja, eigenlijk vooral... Uh, hij, hij, hij, hij waarschuwt ervoor dat we niet, uh, geen voorbarige conclusies moeten trekken. Ook niet over de motieven van de jongens. Dus of ze al of niet uh, religieus islamitisch geïnspireerd waren... dat weten we gewoon niet. Hij zegt ook, we moeten niet te gemakkelijk oordelen... ook over een hele bevolkingsgroep. Hè. In feite zegt hij natuurlijk dat het heel gemakkelijk is... om maar die Tsjetjenen als, uh, als gewelddadig uh, af te schilderen. Hij wil natuurlijk, Obama wil natuurlijk voorkomen dat er net zoals na dat er een hele golf dan van moslimhaat opkomt. Dat wil hij natuurlijk met dit soort opmerkingen. Probeert hij dat te voorkomen? Dankjewel, Wessel. Wessel de Jong was dat over de situatie in Boston. We praten na acht uur ook nog met een inwoner van Boston. Gaan we eventjes bellen zo. Chinese provincie Sichuan is getroffen door een zware aardbeving. In 2008 vielen bij een beving in hetzelfde gebied tienduizenden doden. De beving was wel Ietsje zwaarder. Correspondent Marike de Vries is in China. Maar Marike, we hoorden net in het bulletin dat er al 47 doden bekend zijn. Is dat nog steeds de laatste stand van zaken? Nou, volgens de staatskrant de People's Daily zijn het er inmiddels 57. En het valt wel te verwachten dat het dodental in de loop van de dag uh, zal blijven stijgen. Um, premier Luque Chang uh, is zojuist uh, een half uur geleden opgestegen vanuit uh, Beijing... om het uh, gebied ook te bezoeken dat uh, doorgaans wel voldoende hier dat hij weet dat het een ernstige situatie is. Er zijn inmiddels ook geruchten over nou, een paar honderd studenten van een universiteit die ergens in een zeer bergzaam gebied aan het verven waren. Een soort opbouwwerk aan het doen waren die nog steeds vastzitten. Er zijn verhalen over kinderen die toch op school waren op zaterdag. Want bij die vorige aardbeving in 2008 was het een schooldag en vielen heel veel slachtoffertjes onder de kinderen met name omdat de scholen slecht gebouwd waren. Nou daar daar hoopte men voor niet te hoeven vrezen vandaag, omdat het een zaterdag is. Maar er zouden toch nog scholen zijn die in de vorm van opvangwerk bezig waren voor de kinderen. Dus ook daar wordt nog voor gevreesd. We zullen het af moeten wachten de hele ja, dag. Behalve de notabelen die naar het gebied uh, reizen, gaan er ook hulpgoederen en hulpverleners naartoe. En kunnen ze er makkelijk bij komen? Ja, er zijn nu zo'n 2500 uh, hulptroepen in de vorm van soldaten onderweg naar het, uh, het getroffen gebied. Um, de vorige keer duurde het even voordat ze er doorheen konden komen. Ook vanwege het gebied. Het is uh, zeer bergachtig. Het is uh, platteland. Uh, omdat het bergachtig is, storten de vorige keer ook heel veel uh, stukken rots op de wegen. Waardoor de wegen onbegaanbaar werden en ontstonden van die uh, landverschuivingen. Waardoor alles geblokkeerd nou, het is nu een droger seizoen, dus men hoopt er wat makkelijker bij te kunnen komen. Maar goed, het, het duurt uh, vooral nog eventjes uh, voor de hulptroepen er zijn. Ja, en uh, zie je beelden er ook, uh, ook al van? Zijn de Chinese media er wel? Zeker, ja. Uh, vooral foto's komen nu als eerste naar buiten. Hè? Toen in 2008 was er nog niet iets als de Chinese Twitter. Webo heette hier. En kwamen die beelden maar miljoentjes maand naar buiten. En dit keer zijn er toch wel heel veel mensen die meteen foto's sturen. Die komen als eerste naar buiten. Die worden vertoond op de Chinese staatstelevisie. Die inmiddels zelf wel ook wat beelden heeft. Maar meer van de officiële persconferenties. Nog niet echt van hoe het gebied eruit ziet. En wat we zien aan de foto's zijn vooral ingestorte gebouwen. Yeah. Um, winkels. Ik heb één gebouw gezien... wat 20 verdiepingen uh, uh, uh, uh, uh. uh. hoog moest zijn ooit. Maar dat is nu plat. De vraag is of daar veel mensen onder het puin liggen. Het was acht uur ochtends. Het kan zijn dat mensen in bed lagen... Of misschien al de straat op waren gegaan, want uh, zoals ik net al zei... het is lekker weer daar op dit moment. Dus veel mensen gaan ook dan de straat op, zeker op zaterdag. Goed, dankjewel voor de eerste impressie, Marike... over die aardbeving daar in China, in de Chinese provincie Sichuan. u dit moment... In het Spaans kunnen we ook aankondigen dat dit het NOS Radio 1-journaal is. Nou, dit was volgens mij Maduro, de president van Venezuela. Dat gaan we zo krijgen. We hebben het straks ook nog even over de voorbereidingen voor 30 april. Die zijn namelijk ook al in volle gang. En dan gaan we zo het Rode Kruis over horen. In Venezuela, daar gaan we nu het over hebben, is Nicolas Maduro geïnaugureerd als de nieuwe president, opvolger van Wale Hugo Chavez. Weliswaar moeten de stemmen opnieuw worden geteld, maar hij wilde er niet op wachten. Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2013-2019 en nombre de este pueblo y en nombre de nuestro comandante, así será. Maduro zal tot 2019 aan de macht blijven als president. Toen hij zijn inauguratietoespraak hield, deed er zich een incident voor. Een man rende plotseling het podium op en greep de microfoon. Toen de man was weggevoerd, ging Maduro door met zijn speech... en hij gaf de beveiliging de schuld. heeft de die man had me wel kunnen neerschieten, zei Maduro. We praten erover verder met Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, wie was die man die het podium oprende? Ja, nou ja, het gebeurde, toen schakelde de televisie meteen weg. Je kon eerst helemaal niks zien. Uh, even een paar minuten lang was de uitzending onderbroken. Iedereen dacht natuurlijk meteen aan een of ander gewelddadig incident... zoals de afgelopen dagen zoveel zijn geweest. Maar nee, achteraf blijft het wel een, uh, nou ja, misschien wel grappig verhaal. Het gaat om een 28-jarige man, Jendrik Sanchez heet hij. En die doet dit soort dingen wel veel uh, vaker. Hij redde een week geleden ongeveer ook al eens naar oppositieleider Capriles toe, terwijl hij uh, een speech aan het houden was. En hij heeft het uh, nog langer geleden ook al eens geprobeerd, uh, ook al zo'n Geintje uitgehaald bij Chávez. Uh, naar het schijnt houdt hij een wedstrijdje met zijn neef. Die de meeste ceremonies kan storen. Nou, allemaal uh, heel grappig. Maar Maduro, die kon niet om lachen. Want er zaten wel heel veel bevriende staatshoofden in de zaal. Ja, nou ja, goed. Het is misschien ook wel symbolisch voor uh, de spanning. Dat er ook allemaal zo op wordt uh, gereageerd. Um, ondertussen is hij wel geïnaugureerd. Maar we horen ook andere berichten. Uh, de stemmen worden opnieuw geteld. Kan hij er wel geïnaugureerd worden? Nou ja, het is in ieder geval gebeurd. Maduro heeft uh, de, hertelling, de, de hertelling inderdaad niet afgewacht. Dat was ook zeer tegen de zin van de oppositie trouwens, hè, die dus had opgeroepen om tijdens die beëdiging weer met potten en pannen te gaan slaan en muziek uh, lawaai te gaan maken, een lawaai protest. Uh, Maduro heeft gewoon uh, uh, zich laten beëdigen als president, in principe voor een zes jaar termijn. En hij heeft dus de uitkomst van die hertelling uh, gewoon niet afgewacht. Ja, nou ja maar kan het ook zo zijn, Mark, dat over een, een, een paar weken, als die termen allemaal opnieuw zijn geteld, dat hij dan moet zeggen: Ja, sorry, ik heb verloren, uh, hier is mijn presidentstitel? Ja, in theorie moet dat natuurlijk kunnen. In principe begint de hertelling volgende week. Uh, hij kan een maand duren. En ja, wat er dan gaat gebeuren, stel je voor, in het geval uh, dan uiteindelijk blijkt dat Capriles heeft gewonnen en niet Maduro. Ja, wat er dan gaat gebeuren is volstrekt onduidelijk. Overigens lijkt mij de kans vrij klein dat het gaat gebeuren. Maar goed, Maduro is er gewoon van uitgegaan dat hij president is voor de komende zes jaar. Wat overigens op zich ook al uh, ambitieus is. Want ja, hij is zo verzwakt begonnen. Je kunt je afvragen of hij die zes jaar gaat halen. Maar goed, uh, voorlopig is hij gewoon president. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Nog tien dagen tot de troonswisseling. En dus zijn er op allerlei fronten voorbereidingen bezig. Ook bijvoorbeeld bij het Rode Kruis. Gisteravond hadden de vrijwilligers die rond de Dam en het Museumplein... medische zorg gaan verrichten, hun laatste briefing. En daarbij was er speciale aandacht voor hoe om te gaan... met mensen die drugs hebben gebruikt. Ik weet niet wat hij heeft. Hallo meneer. Dat is zo raar. Dat is een meneer van het Rode Kruis. Die gaat je helpen. Ga maar rustig. De vriendin maakt zich wat ongerust over je. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Hoe voel je ja, Ik voel me best, maar echt, ik heb een ruzie met een paar gasten en die, uh, die zit achter me aan. He, wat is er gebeurd? Voor een verpleegkundige die ook op uh, dag actief zal zijn. Die doet zich voor eigenlijk als een, uh, ja, iemand die uh, onder invloed is van drugs. Teun Timmermans, ik bent coördinator van het Rode Kruis. Ook uh, rond 30 april, laatste briefing van uw medewerkers voor die dag. Waarom specifiek gericht op drugs? Ja, we behandelen natuurlijk alles. Hè? Maar uh, drugs is toch wel een aparte uh, groep uh, slachtoffers. En uh, met Koningendag, wat we daar uh, ook wel, uh, wel zien. Is dat er veel mensen drugs gebruiken die dat eigenlijk niet gewend zijn. Beginnend met drugs, het een keertje doen. Zijn dus niet ervaren. Weten niet wat de effecten zijn. Weten ook niet precies hoe ze het in moeten nemen. Kennen de, de, de methodes, sommigen zeggen, nog niet goed. En ja, dat geeft vaak dus ook vaker slachtoffers. En, en omdat je dat op Koningendag veel ziet. Wordt er nu ook uh, samengewerkt uh, inderdaad, met, uh, met de verpleegkundigen... om uh, die mensen ook goed te kunnen behandelen. Ja, want ja, Eigenlijk zijn uw mensen daar niet normaal gesproken voor opgeleid? Uh, nee, wij zijn uh, EHBO'ers, uh, zullen we maar zeggen. Wij uh, behandelen uh, tot een bepaald uh, medisch niveau, zullen we maar zeggen. Ja, we, we kennen eigenlijk van pleistersplakken, als er blaren zijn, uh, even niet lekker geworden. Flautes, uh, dat soort uh, verwondingen kunnen we allemaal prima uh, behandelen. Maar op een gegeven moment gaat het, is het zo ernstig dat je toch ook verpleegkundigen nodig hebt, soms zeggen. Waarbij anders misschien een ambulance gebeld uh, zou worden. Uh, zie je dat we dus nu samenwerken met verpleegkundigen op uh, een aantal posten. Om er ook voor te zorgen dat het aantal ambulance ritten afneemt. En we het gewoon zelf op onze post op kunnen vangen. Ik merk wel dat men het lastig vindt. Ja, ja dat klopt. Er zijn er verschillende type drugs. En die moet je ook anders uh, behandelen. Uh, ja, en het is nu heel belangrijk inderdaad, om even te uit te vinden, ook voor de EHBO's... van ja, wanneer heb ik nou die betere hulpverlening nodig en wat kan ik zelf? Meneer, Ho. Blijf even rustig zitten, meneer. Zo. Meneer, kijk. Dank u wel. U doet uw ogen open. U bent er weer. Meneer, kunt, wat is uw naam? Kunt u me uw naam vertellen? Meneer, word eens wakker. Meneer, word eens wakker. Is dit lastig? Ja is best lastig. Je moet echt opletten van welke symptomen moet je in de gaten houden. Het uh, komt natuurlijk wel onder een zekere spanning te staan, want er wordt wel wat van je verwacht. Dus uh, ja, je moet wel uh, alert zijn. Ja, Ik merk ook een beetje van, ja, wat moet je nou met zo'n persoon? Ik zag die twijfelen een beetje bij u. Ja, klopt. Dat is, ja, zeker in, maar dat is voornamelijk in zo'n oefensituatie, omdat je... Ja, in de praktijk is het, is het toch weer anders als je zo iemand uh, tegenkomt. Dan. Toch goed dat dit nog even geoefend wordt? Zeker weten. Het geeft je wel wat extra uh, weer weer het in, ook inspiratie mee. Maar ook weer even wat die kennis wordt weer even bijgespijkerd. En dat uh, is wel prettig. Het verslag was van Mark Hamer. Dat wordt fun op 30 april. Give me a second eye.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 Van We Are Young. Ze hebben het dagelijks leven weer opgepakt. De drie zoons en de weduwe van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Vier maanden na zijn dood vertellen ze over de fatale dag en de maanden erna. Edwin van den Berg ontmoeten ze op het veld van de Almeerse voetbalclub Buitenboys. Het is nog steeds moeilijk hoor, om hier te staan. Ik was dan er niet helemaal bij natuurlijk, toen het gebeurde, maar uh, ja, je weet dat het hier gebeurd is. En dat uh, maakt het wel pijnlijk om hier te staan. Hoe waren de afgelopen maanden voor uh, u en uw kinderen? Ja, in eerste instantie geloof je het allemaal niet en je begrijpt niet dat het allemaal gebeurd is. En, uh, op een gegeven moment komt er dan het moment dat je inderdaad door hebt. Hij komt echt niet meer thuis. Wanneer had u in dat weekend voor het eerst door dat het echt goed fout zat? Eigenlijk toen we pas in het ziekenhuis uh, kwamen en hem daar zagen liggen. Toen hadden we zoiets oh jee, dit is echt heel erg fout. Maar we hadden geen idee wat er gebeurd was, want dat kreeg je daar pas te horen. U was natuurlijk ongelooflijk verdrietig, maar was u ook heel erg kwaad? Nee, op dat moment was ik nog niet kwaad. Op dat moment had je echt zoiets van, oh, we moeten alles doen dat hij maar overleeft en dat het goed komt allemaal. Dus je denkt er nog niet bij na. Wanneer was u weer voor het eerst hier op de club eigenlijk? Een paar dagen later ben ik hier eventjes s'avonds geweest, want ik wilde dan toch wel weten van uh, wat is er dan allemaal gebeurd. En ze wilden mij ook het condoleanceboekje natuurlijk laten zien. En wat deed dat met u, de, de, die, al die steun lezend daar? Ja, dat deed heel veel goed. Maar dat was het ook met de stille tocht. Dat was ook een, een moment... Uh, en als je dan ziet dat er 12.000 mensen met je meelopen... dan denk je, oké, okay, ze zijn niet allemaal zo. Er zijn ook mensen die hebben wel respect. Ja, dat woord dat is heel vaak gevallen. De, de dood van, van Richard was ook de start van die campagne. Zonder respect geen voetbal. Zijn dat de goede campagnes, denkt u? Ja, ja het zijn hele goede campagnes die ze hebben gestart. Ja. Het zal nog een tijd duren waarschijnlijk... Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer op dit veld kon staan waar het gebeurd is? Um, ongeveer 1 tot 2 maanden. En toen uh, dacht ik wel oké, okay, ik moet me nu wel weer even laten zien bij de club. En uh, ja, ik wou uh, weer gelijk trainen. Alleen nu sta je bij het bord zonder respect, geen voetbal. Hoe vind je het gaan met het respect op het veld? Bij onze club is het nu wel goed geregeld. Maar bij sommige clubs heb je natuurlijk nog steeds uitschieters ertussen zitten. En natuurlijk woensdag dat jochie dat op het veld is uh, geschopt door een meerderjarige ja. Dat, dat breekt gewoon, ja. Dan, dan denk je ze: van nou, is het dan nog steeds niet genoeg geweest? Want ze was bijna elke week was wel weer iets, ja. Dat, dat doet dan toch wel je pijn, ja. Puur om het feit dat je weet dat je vader eraan uh, bent verloren. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is voor onszelf om te weten uh, wie wat heeft gedaan. En daar zit je ook nog mee, omdat je niet precies weet wie wat heeft gedaan en ja. Dat heeft toch te maken met verwerken. Terwijl het juist zo ontzettend ingewikkeld blijkt... Jamie, bij dat onderzoek om dat uit te zoeken, wie wat deed. Ja, bij hun is het heel erg moeilijk. Terwijl diegene het zelf heel goed weet. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Hoe bijzonder is, is voor u die Benefietwedstrijd volgende week? Ja, heel bijzonder. Heel dubbel ook. Ja, het is toch wel mooi, want Michael mag ook meespelen. Dus uh, toch ook wel heel bijzonder. Ja, dat is ook een mooi moment natuurlijk. En de opbrengst van die benefietwedstrijd. die gaat naar de nabestanden van de Almeerse grensrechten. Buitenboys speelt de benefietwedstrijd tegen een team met onder andere Frank en Ronald de Boer, Mark Overmars, Edwin van der Zart, Giovanni van Bronckhorst en Pierre van Hooidonk. De reportage was van Edwin van der Berg. Na half acht gaan we praten met terrorisme-deskundige Edwin Bakker over de klopjacht op de verdachte van de aanslag in Boston.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 Vanavond staat Katholiek Nederland TV geheel in het teken... van het overlijden van oud-bisschop Muskens. Hij sliep op straat, dekte dementerende bejaarden toe... en ging in gesprek met een bordeelhouder over vrouwenhandel. Met bisschop Tini Muskens viel altijd iets te beleven. Vanavond een special over hem in RKK's Katholiek Nederland TV... om 6 uur op Nederland 2.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. Het nieuws van half acht met Gert Kluk. De tweede verdachte van de aanslag in Boston is gepakt. Hij werd aangehouden in Watertown na een massale klopjacht. De politie kwam hem uiteindelijk op het spoor na een tip van een buurtbewoner. Zijn naam is Joghat Tsarnaev en hij is 19 jaar. De andere verdachte is zijn 26-jarige broer, Tamerlan. Die werd gisteren door de politie neergeschoten en hij overleed in het ziekenhuis. De autoriteiten zijn blij dat de klopjacht voorbij is. En ze proberen nu vast te stellen wat het motief was van de dubbele aanslag in Boston. En wie er mogelijk nog meer bij betrokken was. De onderhandelingen over het zorgakkoord gaan vandaag verder. Gisteren werden de gesprekken zonder resultaat afgebroken. Het overleg draait vooral om de thuiszorg... waar op basis van het regeerakkoord 100.000 banen verdwijnen. Minister Schippers wilde dat beperken tot 70.000... maar dat ging de Affacabo FNV niet ver genoeg. De federatieraad van de FNV stemt vanmiddag over het sociaal akkoord. De advocabo heeft als enige FNV-bond er nog niet meer ingestemd. De bond wil dat er eerst een zorgakkoord komt. En de Chinese provincie Sichuan is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Volgens Chinese staatsmedia zijn zeker 56 mensen op het leven gekomen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Na een koude nacht met aan de grondtemperatuur van 0 tot zelfs min 7 graden... verloopt de dag volop zonnig. Alleen in het oosten en zuidoosten zijn er af en toe enkele wolken te zien... maar die houden de zon nauwelijks tegen. Het blijft dus ook overal droog. De wind komt uit het noorden, vanmiddag draait het naar het noordoosten en is zwak tot maat en windkracht 2 tot 4. De temperaturen lopen uiteen van 8 tot 10 graden langs de noordkust naar 11 à 12 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het vrijwel windstil, wordt het opnieuw koud, aan de grond gaat het op de meeste plaatsen weer licht vriezen. Morgen overdag hebben we rustig weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn wat meer wolken dan vandaag. De temperatuur gaat echter ook iets omhoog. Voor morgen 12 tot 14 graden. En pas in de avonduren kan er lokaal, vooral in het oosten, wat lichte regen vallen. Na het weekend houden we rustig weer. Temperaturen liggen meestal tussen de 10 en de 15 graden. En vooral in de tweede helft van de week neemt de kans op buien weer toe. Als ik alle buitenlandse kranten wil lezen die vandaag verschijnen... ben ik al snel twee jaar bezig. Daarom lees ik 360 magazine...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 Geld lenen kost geld. is het Radio 1-journaal. De spanning over het zorgakkoord neemt toe. Maar Sabril in Den Haag gaat het zo bijpraten. Maar eerst de lange klopjacht op de 19-jarige verdachte in Boston. Want het duurde maar liefst 24 uur... voordat die tweede verdachte van de bomaanslag op de marathon ook werd gepakt. Een dag lang hield die 19-jarige jogger Tsjanaev de stad Boston in zijn greep. Aan het begin van de avond begon de ontknoping. Zo klonk de eerste melding dat de 19-jarige Dzhokhar Tsarnaev was gevonden... in een boot op een trailer aan de Franklinstraat in Waterfront, Boston. Toen de politie de plek had ontdekt waar Tsarnaev zich schuilhield... volgde een schietpartij. Kort daarna gaf hij zich over. De bewoners konden hun geluk niet op... Na een dag te hebben opgesloten in hun huizen. Ze kwamen naar buiten om de politie toe te jagen. USA werd er gescandeerd. en BPD, Boston Police Department. And I thought you all went home. <laughs> Kort nadat de terrorist van Chechense afkomst was gepakt, gaf de politie een persconferentie. We are we are so grateful to be here right now. We're so grateful to bring justice and a closure to this case. To those families that lost loved ones of hebben injuries die ze de rest van hun leven hebben. We zijn zo blij dat deze zaak is afgelopen. Dat betekent gerechtigheid voor de gewonden en de families die geliefden hebben verloren. We zijn eternlijk dankbaar voor het uitkomen hier We hebben een suspect in kust. Ik wil alle partners die hard werken over de laatste vier dagen. We hebben een verdachte dankzij een gezamenlijke inspanning van alle politiediensten. Maar het was uiteindelijk toch een gewone buurtbewoner die de gewonde terrorist vond. Hij buiten en zag bloed op een boot in de backyard. tarp top een man Een verliet even zijn huis, zag bloedsporen op zijn boot. Hij opende de dekcel en zag toen een man die onder het bloed zat. En belde de politie, zo vertelt de commissaris. It was, uh, the hostage rescue team actually uh, did work uh, in trying to negotiate him out of that boat. They did try to talk him out, although from what I understand he was not communicative. To... Tsarnaev is waarschijnlijk zwaar gewond. Hij was zelfs niet meer in staat om te praten met de politieonderhandelaars. The suspect is in serious condition at the hospital. Als alles is afgelopen spreekt ook Obama. Tonight our nation is in debt to the people of Boston and the people of Massachusetts. After a vicious attack on their city. We staan in het krijt bij de bevolking van Boston en Massachusetts. Na een gruwelijke aanval op hun stad hebben ze gereageerd met vastberadenheid. De president bedankt ook de politie. Maar Obama zit nog met belangrijke vragen. Hoe konden mannen die hier zijn opgegroeid en een deel waren van onze maatschappij tot zo'n daad komen? En hoe hebben ze het gedaan en hebben ze hulp gekregen? Obama gaf ook een waarschuwing. We take care not to rush to judgment. Not we mogen geen overhaaste conclusies trekken over hun motieven. En zeker niet over een hele bevolkingsgroep. En daarmee verwijst Obama naar de moslimhaat die na 9-11 de kop opstak. Daarvan wil hij zeker geen herhaling zien. Een bijdrage was van Wessel de Jong. We praten verder over die klopjacht met Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme aan de Universiteit Leiden. en directeur van het Center for Terrorisme and Counterterrorism in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Een klopjacht van bijna 24 uur. Je kan je bijna niet voorstellen dat het zo lang heeft geduurd. Uh, nee, uh, er is echt alles ingezet. Uh, een, hele nee, een van de grootste uh, denk ik, acties in Boston uh, ooit om één iemand te vangen. En dat blijkt uiteindelijk een 19 jarige jongen te zijn... die uh, zich ook nog eens verstopt een buiten het gebied waar men aan het zoeken was. Uh, maar goed, ze zijn in ieder geval heel blij dat ze hem uiteindelijk hebben. Ja, ze, daar zijn ze heel erg blij uh, om. Maar zegt het ook iets over um, ja, ho hoe er is geopereerd? Gewoon met ongelooflijk veel materiaal, maar misschien als een kip zonder kop? Nou ja, men heeft het vanaf het begin erg groot gemaakt. Het was natuurlijk een schok, een mooi feest, een marathon en dan een aanslag, drie doden. Uh, dat zijn er drie te veel. En zeker ook gewonnen is er ook één te veel. Maar geen hele grote aanslag. Maar tegelijkertijd die vergelijking met, nou ja, de eerste grote aanslag in het 9-11. Dus er werd gelijk in, in woorden, in ieder geval groot uitgepakt. En toen ook gelijk vanuit die, uh, de overheid, de nationale overheid, federale overheid, allerlei middelen ingezet. Alles op alles gezet om die mensen te pakken. Hm. Ja, en dan uh, wordt het van, van kwaad tot erger. Uh, dan moet je zoveel middelen inzetten dat uiteindelijk geleid heeft tot, uh, het afsluiten van bepaalde delen van, uh, van Boston, vergaande maatregelen... omdat je nu eenmaal ja, zo in woorden vooral uh, dat zo zwaar neerzet. Want is het zo moeilijk om een 19-jarige jongen te, te vinden? Een eenling, ik bedoel, dat hij 19 is, doet het geloof ik niet zo heel veel toe, maar gewoon om een eenling te vinden? Nou, dat lijkt me moeilijk, zeker als je hem s'nachts hebt proberen te arresteren en hij is weggevlucht. Uh, overigens dat hij 19 is, maakt toch wel wat uit. Het is ja. geen ervaren crimineel of een ervaren militair. Dus het is, het is toch een jongen die maar, ja, dit ook niet van tevoren allemaal geoefend heeft. Uh, maar ja, in een, in een stad met een paar miljoen of een, ge, een gebied met een paar miljoen mensen is het toch uh, mogelijk om weg te komen. Ja, ja dus het is niet verbazingwekkend dat die klopjacht dus zo lang heeft geduurd. Nee, probeer maar eens iemand te vinden die niet gevonden wil worden... en je hebt echt helemaal geen idee waar die naartoe zou kunnen gaan. Uh, dus wat dat betreft was dat, uh, is dat niet heel raar. Maar ja, als je dan zo'n groot gebied afzet... dan is het toch vervelend als die uh, er opeens buiten dat gebied blijkt te zijn. Ja, want hij is er net buiten gevonden, hè? net aan de rand eigenlijk, als het ware. Ja. Nou komen de verdachten uit de Caucasus. Uh, hun familie komt uit Tsjetsjenië. Wat zijn de verbanden eigenlijk tussen Tsjetsjenië en, en, en Amerika? Nou Eigenlijk niet, behalve dat Amerika... Uh, een aantal van deze mensen... die met recht uh, al het geweld wilden ontvluchten... een nieuw huis heeft gegeven. Uh, die gemeenschap doet het uh, uh, niet uh, heel slecht. Dus er is in ieder geval geen... Uh, behalve die band is er geen politieke band. Want de vijand van de Tsjechenen... als je dat zo mag stellen, is, is Rusland. Of in ieder geval in de ogen van veel Tsjechenen. Uh, en Amerika heeft uh, Rusland ook altijd bekritiseerd... over het gebruik van geweld in, uh, in, in de Caucasus. Dus wat dat betreft... is is er geen negatief verband tussen de Verenigde Staten en Tsjetjenië. Ja, dus wat dat betreft is het ook een beetje raar... dat ze dan een aanslag in Amerika plegen. Ja, maar ik denk dus dat we heel erg moeten oppassen om hier allerlei politieke motieven aan, uh, aan vast te koppelen. Um, als ik ook kijk naar de, de oudste dader, die wel uh, wat politieke motieven lijkt te hebben. Maar dat ge wordt gecombineerd van uh, uh, interesse in raps en in interesse in een Australische radicale imam. En interesse in, in boksen en worstelen en zijn en, en, en, en, en geschiedenis van Tsjechenië. Dus heel politiek is het niet het is een heel diffuus beeld van wat die jongen nou bezield heeft om dit te doen. Ja, maar wel op interesse trainingskamp uh, uh, geweest. De FBI is ook aan de deur geweest. Heeft de moeder gezegd, vijf jaar geleden al, is de oudste zoon uh, ondervraagd. Heeft de FBI dan zitten slapen? Nee, dat kun je niet stellen. De FBI heeft een verzoek gekregen van uh, een buitenlandse uh, overheid. Nou, ik neem aan dat dat de Russen zijn om met deze jongen te gaan praten. Omdat zij vermoeden dat hij banden had met extremistische organisaties. Dat kan heel goed Helemaal niet het geval geweest zijn. Dan wordt het eerder een self-fulfilling prophecy. Het probleem is overigens ook hier in Nederland dat de Russische over, overheid eh, via allerlei diensten en ambassades Tsjechenische burgers in het buitenland lastig valt, benadert, schaduwt, soms terecht. Heel vaak ook niet terecht. En in dit geval zegt uh, dat gesprek van de FBI met de oudste dader van destijds... Uh, niet of deze man toen al of toen überhaupt banden had. Misschien heeft die jongen wel eens in die richting uh, geduwd. Dus we moeten heel erg oppassen dat uh, te zeggen dat de FBI heeft zitten slapen. Uh, nee, er hoeft toen nog helemaal geen verband te zijn geweest. Ja. En het, het, het feit dat die jongens uh, in Amerika wonen... maar dat die vader dus weer aanvankelijk wel was geëmigreerd... en nu weer terug is, ge is gegaan, wat zegt dat dan? Nou, heel veel migranten die uh, uh, die op latere leeftijd ergens naartoe gaan, Australië, Amerika, die uh, werken daar heel hard, hopen daar dat hun kinderen daar succesvol zouden uh, zijn, dat ze dan naar school gaan en krijgen heimwee, willen toch weer terug, beseffen dat ze met hun dollars in het eigen land een mooi appartement kunnen komen, dat ze met een klein baantje, hij was geloof ik, auto uh, uh, uh, mekanica of ja, een, een, een monteur. Uh, dat hij teruggegaan is om dan vervolgens van uh, misschien al eerder met pensioen te gaan... en daar bestaan op te bouwen. Dus het is een heel klassiek uh, migrantenverhaal. Ja. En er blijven veel vragen open. En daar gaan we de komende dagen het absoluut nog over hebben. Meneer Bakker, ik dank u wel voor uw toelichting vanochtend. Graag gedaan. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. T-shirts, klompen, mokken. U hoort zo welke spullen u in huis moet hebben voor 30 april. Maar eerst Ajax. Want Ajax liep gisteravond in de eigen arena notabene puntverlies op. Tegen sportclub Heerenveen bleven de Amsterdammers steken op 1-1. Nou was de titelrace al beslist verklaard... Door de kenners. Maar de vraag is of de strijd om de titel nu toch weer open ligt. Ajax-coach Frank de Boer die zegt dat zijn ploeg het eigenlijk in de eerste helft al had moeten afmaken. Er hadden we wel een paar mogelijkheden om uh, met twee doelpunten uh, verschillende rust in te gaan. En, uh, de tweede helft was uh, slordig aan onze kant en ik vond dat uh, Heerenveen daarbij uh, ook gewoon uh, aardig meespeelde. Is de spanning nu eigenlijk terug in de competitie als de concurrentie zijn werk gaat doen? Nou, Er is sowieso altijd spanning. Maar ik denk in ieder geval belangrijk dat we een punt aan overgehouden hebben. Natuurlijk hadden we dolgraag drie gehad. Maar de grootste concurrenten die spelen tegen elkaar op dit moment. Het PSV die houden we dan op vier punten afstand als het goed is. Dus ja dat is het allerbelangrijkste denk ik. Want die hebben het beste doelzalde. Dus een punt was wel heel nodig vandaag. Ja, als ik aan een nuchter iemand als jou vraag of er sprake is van paniek... dan weet ik meestal het antwoord al. Dus geen paniek. Geen paniek bij Frank de Boer. Voor zijn collega bij Heerenveen was het een bijzondere wedstrijd. Marco van Basten was voor het eerst terug in de arena als coach van een andere club. Zijn eerste prioriteit was vooral in de wedstrijd aansluiting blijven houden. Dat is, het is belangrijk dat je lang in de wedstrijd blijft. En uh, goed, je gaat er ook niet vanuit dat zij 1-0 maken. Of een... Het is in ieder geval zo dat je, dat je moet je taken blijven doen. Dus je moet in de discipline blijven. Want Ajax is gewoon voetbal technisch-tactisch uh, een sterke ploeg. Dus je zal je hier en daar gewoon echt wat moeten aanpassen. Nou, dat hebben we gedaan. En uh, vervolgens, als je lang in de wedstrijd blijft, zij moeten het spel maken, kost veel energie. Dan hoop je dat je uiteindelijk, nadat nou, je zeg maar, de eerste stormen voorbij bent, dat je dan zelf ook wat kan doen. Nou, dat pakt er wel een beetje zo uit. In de tweede helft hebben we een paar goede... Ja, countermogelijkheden gehad. En uh, dat resulteerde in de 1-1. En, en ja, toen werd het eigenlijk weer een redelijk open partij. Waarin hij toch wel iets te, de bovenhand had. Maar wij kregen ook nog een paar goede kansen. Dus uh, al met al, uh, denk ik wel, de juiste uitslag. En uh, ik, wat, ik ben wel heel, uh, heel trots op uh, de jongens dat ze het op deze manier hebben uitgevoerd. De trainer van Heerenveen. Marco van Basten in gesprek met Jeroen Elshoff. Vanavond wordt gespeeld Groningen tegen ADO. Herakles tegen RKC Waalwijk. Willem T tegen Roda JC. En AZ tegen PSV en na acht uur bespreken we met Rachel Niemeyer de competitie. U gaat eerst luisteren naar Get Lucky van Daft Punk. Was from the beginning.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 Twee Franse muzikanten, en die hebben iets heel bijzonders... want als u ze live gaat zien, dan kunt u ze eigenlijk niet herkennen. Want ze treden altijd op met een helm. Ze willen onherkenbaar blijven. Goed, dagpunt was wat met Get Lucky. Het is nog niet gelukt om afspraken te maken over de zorg. En dan hebben we het vooral over de thuiszorg. Kabinet, werkgevers en werknemers besloten gisteravond rond een uur of negen... om te stoppen met de onderhandelingen. Vandaag gaan ze verder. Op tafel ligt een finaal voorstel van de vakbond advocabo van de FNV. Verslaggever Marcel Bril nu aan de lijn. Marcel, waar zit nou het probleem? Nou, dat zit hem in het punt uh, hoeveel banen er uiteindelijk verloren zullen gaan in, uh, in de thuiszorg. De Abfacabo die legde gisteren inderdaad het finale voorstel neer, zoals ze dat dan zelf noemen. Met als kern, er mag geen enkele werknemer in die sector gedwongen ontslagen worden. Nou, daar willen ze dan wel wat tegenoverstellen. Er wordt dan geld uit een pot gehaald die bedoeld is voor loonstijgingen of of cursussen of dat soort dingen. En dan komt het erop neer dat mensen moeten accepteren dat hun loon minder zal stijgen. in ruil voor baanbehoud. Nou, dan naar het kabinet. Die heeft wel aangeboden om die bezuinigingen op dit vlak te verzachten. Ja. Volgens berekeningen van de vakbond. zouden er dan 65.000 mensen in plaats van 100.000 mensen hun baan verliezen. Nou, binnen de advocaten wordt dan gezegd. ja, dat is een mooie eerste stap. maar nog lang niet genoeg. Ja, zie hier het verschil. Ja, want waar willen ze op uitkomen? Ja, dat is uh, de vraag. Je zou kunnen zeggen, als je het door uh, de helft uh, doet, dan, uh, dan zit je mooi. Maar of dat ook daadwerkelijk zo is, dat weet ik echt niet. Nee, er is een deadline ook, althans, dat hoor je steeds noemen. Vanmiddag om half één, want dan begint de federatieraad van de FNV. Heeft te maken met dat sociale akkoord. En of de, de advocaten wel of niet uh, tekent. Is dat nou een harde deadline? Nou, in die zin hard, dat er deze week wel zoveel is gepraat om deze deadline te halen. Met of zonder akkoord. En voor velen is dat heel belangrijk. Hè? Of, of men zegt ja, of men zegt. Nee tegen elkaar. Neem de voorvraag van de advocaten Corrie van Brenk, die jij straks uh, nog zal spreken, ja, geloof na, ik. Na acht uur. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, zij wil uh, uh, vanmiddag, als de FNV bij elkaar komt over dat sociale akkoord, een mooie sier maken door te kunnen zeggen: Ik heb de thuiszorg gered. En aangezien ze ook voorzitter wil worden van de hele FNV, zou dat haar natuurlijk niet heel slecht uitkomen. En andersom, knapt het akkoord, dan kan ze zeggen: Ik zet mijn handtekening niet onder het sociaal akkoord. Dus voor deze bond is het belangrijk dat er uh, duidelijkheid is voor meer dag. Nou, um, het kabinet, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, dat er rust en overeenstemming komt in de zorg, dan heb je niet al die demonstraties in het vooruitzicht, maar dat uh, moet wat de VVD en de PvdA betreft dan ook weer niet ten koste gaan van alles, want zij redeneren, wij bezuinigen juist op deze vorm van hulp, ramen, lappen en boodschappen doen en dat soort dingen, om de echte medische zorg betaalbaar te houden. Nou, en als je het zo bekijkt, dan lijkt het nog een hele klus om de komende uren een oplossing te vinden, maar ja, zoals als het ook wel eens bij onderhandelingen gaat... opeens komt er een oplossing uit de Hoge Hoed... waar iedereen dan opeens tevreden mee lijkt te zijn. Hoe laat dat spreekwoord ook alweer. Waar een wil is, is een weg, ja, toch? En onder druk wordt alles Absoluut. vloeibaar. Marcel, we hebben onze klassiekers opgehaald. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Gaan we naar Karin, Karin Alberts. Want uh, die is in Buren, in de Prinsenhof. Daar begint namelijk vandaag de Oranje Beurs. En dat is zo'n beurs waar u t-shirts, mokken... allerlei oranje spul kunt aanschaffen. Karin is er, samen met vele liefhebbers. Uh, Karin, ik, ik noem de, de, de shirts de mokken. Uh, wat, wat vind je daar nog meer? Kera, dat kost ik. Ja, je zat in de goede richting te denken, Bert. Is dat, dat klopt. Heel veel mokken met inderdaad afbeeldingen van Juliana en Bernard, van Beatrix en Klaus. Je ziet ook van die bordjes om aan, of bordjes, ja, uh, om aan de muur te hangen. Huis ten bos een afbeelding met uh, ja, dus van vroeger tijden, met koetsen en paarden. Uh, je hebt een theeservies, je hebt uh, tegeltjes voor uh, nou, met van die spreuken erop. Uh, Dels blauw, uh, borden met af. Nou, kortom, heel veel afbeeldingen. Ik af... Het NOS Radio Journal Media Mediaoverzicht. Ja, ik zat te wachten nog op een mooie wijsheid. Maar die tegeltjeswijsheid ah, horen we dan vast en zeker straks na acht uur. Het Mediaoverzicht met Bas Schemmink. Op de site van de New York Times staat iets heel anders. Daar staat prominente serie foto's over de klopjacht... op de verdachten van de bomanslag in Boston. De serie begint met twee foto's van juichende, opgeluchte mensen... na de arrestatie. Hoe verder je doorklikt, hoe angstiger en geschokter mensen kijken. Ook de enorme inzet van de politie is goed op de foto's terug te zien. Een verslaggever van CNN dan met haar iPhone beelden op van de honderden juichende studenten op de straat in Boston. Ze sprak hen ook over waarom ze zo uitgelaten zijn. Ik vroeg hen: Weet je, waren jullie echt bang? Want je zag ze zo jubelend en je vroeg is dit gewoon een excuus was om op een vrijdagavond te gaan Maar nee, ze zeiden dat ze heel bang waren en ze realiseerden zich hoe groot voor de Nederlandse kranten kwam de arrestatie te laat. Die schrijven stuk voor stuk nog over de klopjacht die gaande is. De onwetendheid bij bedrijven over de risico's van internet... is zorgwekkend en maatschappelijk bedreigend. Dat zeggen deskundigen in een financiële dagblad. Volgens een beveiligingsdeskundige van Fox IT... blijkt uit de impact van de recente ddos aanval op banken... dat bij de opsporingsinstanties en bedrijven de urgentie ontbreekt. De scheidende directeur van het Centraal Planbureau, Koen Teulings... is door verschillende kranten geïnterviewd. Het AD zet zijn voorspelling dat de crisis voorlopig niet over is op de voorpagina. Teulings vindt dat Rutte zich vergist als hij zegt dat de economie snel weer zal aantrekken... als mensen grote aankopen doen. Hij denkt dat er vooral niet extra bezuinigd moet worden. Op de voorpagina van de Telegraaf en het Financieel Dagblad staat zijn oproep... om maximale hypotheken nog niet te beperken voordat de huismarkt weer aantrekt. Op de site van het Chinese staatsmediabedrijf CCTV wordt nog over 41 doden gesproken na de aardbeving in de provincie Sichuan. In een filmpje op de site is op beelden van een beveiligingscamera te zien... hoe mensen tijdens de beving een gebouw uitrenden. Verder zijn er vooral ambulances en scheuren in muren te zien. En de Volkskrant heeft een reconstructie gemaakt... van hoe het sociaal akkoord tot stand kwam. Ze beschrijven de rol van Ton Heerts... die buiten toe lang de verwachtingen temperde... maar achter de schermen hard door onderhandelde. Volgens de krant mogen we concluderen... dat hij zijn zwakke positie binnen de FNV heeft gebruikt als kracht. Ook de rol van de radicale vleugel van de FNV wordt genoemd. Volgens de krant wekten de acties bij Albert Heijn... zoveel irritatie bij werkgevers... dat ze meer bereid werden om concessies te doen naar Heerts. We hebben meer vertrouwen in de monarchie dan in de politiek. Blijkt uit een peiling van de voorpagina van het dagblad Trouw. Steun voor het Koningshuis is in de grote steden... minder groot dan op het platteland. Maar ook in de stad vindt twee derde dat de monarchie nut heeft. De te schrijven over de ontvangst van het Koningslied. Zoveel mensen, zoveel wensen vat de Telegraaf het samen. Columnist Bert Wagendorp van de Volksstrand... trek een andere conclusie na het beluisteren van het lied. We staan aan de rand van de afgrond. Zin na zin wordt je zelfrespect respect als Nederlandse staatsburger ondergraven, schrijft hij. En de wee van stampot eten kan beter... kan de groteske verwarring die uit het lied naar voren komt niet worden weergegeven. Hebben we dat nog klaarstaan, dat lied? Nee, hè? dat is wel jammer. Ja, we tijd. Kon, kon, konden we dat eventjes laten horen. Na acht uur kunt u hier op deze zender gaan luisteren... naar het laatste nieuws uit Boston. De apvo-cabo hebben we over het zorgakkoord. En hoeveel ruimte is er voor protest op 30 april? Het lied wel draaien of het lied niet draaien? Advocaat Pesman geeft een advies. Radio 1 en de ontknoping van de eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen oh, ontvangen. dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Vanavond op kwart voor 9 in NOS langs de lijn, AZ-PSV. Daar komt de kopbal en de doelpunt. En morgen op half 5, Feyenoord-Vitesse. 1-0 voor de thuisgroep. De ontknoping van de eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.